Als jij bij de supermarkt bent en jij ziet een um, dakloze krantverkoper, wat doe jij dan als jij een dakloze krantverkoper ziet? Daar mag je even over praten met je buurman of buurvrouw. Dan kan je zeggen, ja, ik geef iets of nee, ik geef niet iets omdat. Even kort met elkaar daarover in gesprek. Als jij iemand tegenkomt bij de supermarkt die bedelt om geld. Wat doe je dan? Nog een vraag. En die gaat niet over um, dat je af en toe bij de supermarkt iets geeft. Maar nu nog een vraag over of jij structureel ook geld weggeeft. Structureel wel geld weggeven aan goede doelen of aan de kerk of aan uh, wat voor organisaties dan ook, doe jij dat? Het is natuurlijk heel erg iets van je privé... en daar mag je nooit over praten met elkaar... maar omdat in de Bijbel is het geen privé onderwerp... daarom doen wij het toch ook gewoon. Een... Gewoon zo uh, neerzetten als dat je zelf wil. Uh, maar dus nu de uitdaging, de volgende vraag is dus... geef jij structureel geld aan goede doelen of niet? En waarom? Waarom geef je wel structureel... Uh, dat je het gewoon eens overmaakt via je bankrekening. En waarom geef je niet structureel? Dat is de volgende vraag. Om even over te, over te praten met je buurman of... Oké, okay. als het goed is, lukt het niet? Lukt het wel? Ja, het lukt. Oké, okay. hey, we hebben even met elkaar gesproken over uh, geld en over geld weggeven. En zojuist hebben we weer geld verzameld in zo'n mooi zakje. En hebben we geld verzameld voor een van onze doelen, mensen helpen. Dat is doel 5 bij Oase. Mensen helpen, mensen liefhebben. En er werd net al bij ons gesproken over, als ik geef, ja, dan moet ik het doen vanuit liefde. En dan moet ik het vrijwillig doen. En alleen dan kan ik het ook echt met blijdschap geven. En iemand anders zei bij ons, ja, ik doe het ook omdat het een opdracht is van Jezus. Mensen helpen. Geven, zodat je mensen kunt helpen. En hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer we ook kunnen helpen. Maar niet alleen mensen helpen, ook dat Jezus volgen ik al in ons groepje voorbij komen omdat wij Jezus willen volgen, zeggen wij oké, okay, wij willen Jezus volgen, ook met onze portemonnee. Dus wij willen hem ook gehoorzamen als het gaat over onze financiën. Um, dus daar gaan we het vandaag over hebben. En daar gaan we een aantal stapjes in zetten uh, over dit onderwerp. Dat doen we een aantal keer per jaar. Waarom? Nou, dat doen we onder andere omdat er zo'n uh, 2350 versen over in de Bijbel staan over bezit, geld en geven. En als je kijkt in de verkondiging van Jezus, dan zie je dat ongeveer 15% van alles wat Jezus zegt gaat over geld of bezit. Dus als je in de kerk komt en het gaat één keer per zeven weken over geld of bezit, dan zijn ze erg Jezus aan het volgen. Om het zo maar te zeggen. Nou, hier is wat minder, maar ook hier gaan we het vandaag erover hebben. En het spijt me voor de mensen die hier zitten en die zeggen... ja, ik wil Jezus nog niet volgen of ik ben nog aan het zoeken in het volgen van Jezus. Um, dit is eigenlijk meer een boodschap die bedoeld is voor als je Jezus al echt wil volgen. Als je zegt als levenshouding heb ik, ik wil Jezus volgen. Los van de vraag of het je ook lukt om Hem te volgen, want niemand lukt het. Maar het gaat om de houding. Wil je Hem gehoorzaam zijn op elk onderdeel van je leven? Maar ik heb ook goed nieuws, als je hier zit... En je wil Jezus nog niet helemaal volgen. Dan zul je ook aan deze toespraak denk ik wel wat hebben. Maar het is in principe vooral bedoeld voor volgelingen van Jezus. Nou we gaan met elkaar een stukje lezen over uh, een toespraak van Jezus. En dat is uh, uit, de Bijbel, uit het Bijbelboek Matthäus hoofdstuk 6. En ik nodig iedereen uit om de Bijbel er even bij te pakken. Ze liggen onder de banken of... Uh, onder de bank voor jou of onder de bank waar je nu zelf op zit. Um, en ik nodig je uit om de Bijbel erbij te pakken op bladzijde 1536. Dus de Bijbels onder de banken, bladzijde 1536. Daar lezen we een stukje over geld en over bezit. En over jouw schat of jouw rijkdom. Wat zijn de 1536 uit het Bijbelboek Matthäus hoofdstuk 6. En dan gaan we lezen in het negentiende vers. Regel 19. Dat staat er kort bij. Met kleine lettertjes. En dan lezen we de versen 19 tot en met 21 en ook nog vers 24. Dat is onze kerntekst voor vandaag. Verzamel geen schatten voor u op aarde. Waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel. Waar geen mot of roest ze verderft. En waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is. Daar zal ook uw hart zijn. Dan vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Want of... Hij zal de een haten en de ander liefhebben of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon tegelijk. En de mammon dat is dan zeg maar de God van het geld zou je kunnen zeggen. De macht van het geld. Je kunt dat niet allebei tegelijk doen. Nou, toen ik dit stukje bekeek dacht ik ja, dit is nou echt iets heel kernachtigs wat Jezus zegt over geld en bezit. Toen de eerste vraag die bij me opkwam was, maar hoe kunnen wij dan schatten verzamelen in de hemel? Ja, stel je voor, je bent een volgeling van Jezus en je denkt, ja, ik wil niet alleen maar leven voor de aarde waar ik nu op leef. Ik wil ook leven voor die nieuwe hemel, die nieuwe aarde die gaat komen. Ik wil ook schatten voor de hemelse tijd gaan verzamelen, alvast nu. Dan is de vraag die opkomt, hoe kun je dat dan doen? Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben gaan kijken. In het evangelie van Matthäus, in dit stuk van de Bijbel, waar zegt Jezus de uitleg van hoe wij dat kunnen doen. Want dat wordt hier niet gegeven in dit stukje. Nou, het antwoord op die vraag kwam ik tegen een aantal hoofdstukken later. In hoofdstuk 19 en dan vers 21. Je hoeft hem niet op te zoeken, want ik projecteer hem even als het goed is. Ja, daar komt hij. Matthäus hoofdstuk 19 en dan vers 21. Daar lees je dit. Jezus zei tegen hem en die hem, dat is iemand die is bij Jezus gekomen. En die heeft gezegd, ja, ik ben heel rijk en euh, ik wil graag naar de hemel. Hoe kan ik in de hemel komen? En dan zegt Jezus dit. Als u volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat je hebt. Geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Dus hier krijgt een rijk iemand... ...te horen wat hij moet doen, hij moet alles verkopen en Jezus volgen. En dan zal hij uh, een schat in de hemel hebben. En dan zal hij zelf ook naar de hemel uh, mogen gaan. Dus hoe kunnen wij schat in de hemel verzamelen... ...door te geven aan, waaraan? Nou, aan hetgene waar Gods hart naar, naar uitgaat, naar arme mensen. Naar mensen die onrecht hebben in hun leven. Uh, naar het werk van God in deze wereld... naar zijn koninkrijk. Als je investeert in het koninkrijk van God... dan komen er schatten in de hemel voor jou. Maar ja, schat in de hemel, oké... Okay, maar dan le lezen we ook nog... en dan zal jouw hart... zal ook naar de hemelse dingen van God uitgaan. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar dan ga je dus schatten in de hemel verzamelen. Schatten voor het moment als je overlijdt... of als Jezus terugkomt... voor die tijd... De plek waar je dan terechtkomt, daar ga je dan nu al mee bezig zijn. Nou, ik denk dat het niet alleen om gaat om, om het weggeven van geld. Dat is in dit voorbeeldje wel zo bij deze persoon. Maar ik denk dat het omgaat in het algemeen het geven van dingen. Je kunt ook bijvoorbeeld spullen weggeven aan mensen. Dan ben je volgens mij ook al bezig met schatten in de hemel. Je kunt ook tijd weggeven. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, dat is ook een vorm van geven. Je kunt ook uh, energie weggeven. Als jij jouw gaven talenten inzet voor Gods Koninkrijk... aan arme mensen, aan mensen die het moeilijk hebben... Aan wat voor, dan ben je steeds bezig met schatten verzamelen voor de hemel. Ik ken mensen die hebben niet veel financiële middelen... maar die stoppen heel veel tijd en energie in Gods Koninkrijk. Allemaal vrijwilligerswerk. Dat is net zoveel schat in de hemel, denk ik. Ik denk, wat we net hebben verzameld met elkaar voor het mensenhelpen-team... Dat wordt dus allemaal gebruikt om mensen in Amsterdam-Nieuw-West te helpen met problemen. Dat is allemaal schat in de hemel, zijn dat. Als je uh, maandelijks geeft aan Oase voor Nieuw-West... ben je maandelijks aan het investeren aan schat in de hemel. Ja, want er zijn hier mensen in de kerk... en die hebben gezegd, ja, ik wil echt deel zijn van de Oase. Die hebben de DNA-keurs gevolgd. Die hebben over het DNA van Oase nagedacht. Die hebben erover gebeden. Toen hebben ze gezegd, yes... Ik wil deel zijn van de Oase. Ik ga maandelijks overmaken op de rekening van de Oase, Want ik wil investeren in Gods Koninkrijk in Amsterdam Nieuw-West. Er zijn ook mensen hier die zeggen van nou, daar ben ik nog niet. Of daar ben ik misschien wel nooit. Maar ik wil wel investeren in Nieuw-West. En ik geef hier elke zondag. Want elke zondag wordt het geld wat hier wordt verzameld niet gebruikt voor de ...dingen die hier gebeuren zozeer... ...maar vooral voor de dingen in Amsterdam-Nieuw-West. Dus we geven aan allerlei goede doelen. Waarom? Omdat we worden opgeroepen om te geven. En ook als kerk willen we daarom geven. Nou, en als je nou wil... ...wij willen als kerk, hebben wij oase voor Nieuw-West. Dus ons hart gaat uit naar Nieuw-West. Het is niet oase voor onszelf. Dat is niet de titel van deze kerkgemeenschap. Maar het is oase voor Nieuw-West. Nou, als wij willen als kerk... Dat ons hart bij Amsterdam Nieuw-West is. Dan hebben we net gelezen, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Nou, dan moeten wij zelf als kerk in Nieuw-West gaan investeren. Daarom hebben wij ervoor gekozen om elke zondag geld te verzamelen voor doelen in de wijk. Dus zo kun je investeren door te geven van je tijd, van je energie, van je geld. Weet je wat het nadeel is van schat op aarde? Je kunt ze kwijtraken. Als je bijvoorbeeld geld investeert op de aandelenbeurs. Wat een hele goede investering kan zijn. Maar dan kan je ook het geval krijgen dat er op een gegeven moment een economische crisis langskomt. En dat je op een gegeven moment een deel van je geld kwijt bent. Of dat je misschien wel alles kwijt bent. Ik ken wel mensen die echt failliet zijn gegaan door de crisis. Of die zelfs hun huis moesten verkopen door de crisis. En wat ook een nadeel is van geld in deze aardse wereld, is als je de volgende dag onder een bus komt per ongeluk, dan kan je niks mee je graf innemen. Dat is ook een groot nadeel van geld op deze wereld. In de, in de eeuwigheid is dat anders. Um, even een voorbeeldje daarvan van meneer um, Rockefeller. Meneer Rockefeller leefde in de 19e eeuw en er wordt wel gezegd dat hij een van de rijkste mensen is geweest die ooit heeft geleefd. Omgerekend naar deze tijd zou hij ongeveer zo'n 200 miljard dollar hebben gehad aan het eind van zijn leven. Dat is ongeveer twee keer zoveel als Bill Gates heeft, uh, heeft uh, verzameld. Bill Gates, de oprichter van uh, Microsoft. Die meneer Rockefeller die was heel rijk en die had allemaal mensen die zijn geld beheerden. En zijn hoofdaccountant die werd op een gegeven moment gevraagd toen meneer Rockefeller was overleden. Hoeveel heeft meneer Rockefeller nou nagelaten? En toen zei hij, nou meneer Rockefeller heeft alles nagelaten wat hij had. En toen noemde hij dat bedrag. Dat betekent dus, meneer Rockefeller kon zijn geld niet meenemen naar de hemel. Heb je je hele leven keihard gemerkt? Heb je 200 miljard verzameld en je kan niks meenemen naar de hemel. Misschien hebben ze nog zijn hele graf volgegooid met eh, dollarbriefjes. Maar ook op die manier, kijk want dat dachten ze vroeger hè. Dus in de tijd van de werden enorme grafdommen gebouwd... om al die rijkdommen mee te kunnen nemen naar de hemel. Maar zo werkt het niet, lezen we hier. Jezus zegt, je kunt niks meenemen. Maar wat je dan kunt doen, is nu investeren... zodat je als je in de hemel komt... toch op die manier je geld kon meenemen. Dan krijg je hemelse rijkdommen. Alleen die blijven voor altijd bij je. Dus ik zou willen zeggen... Toevallig zijn we zelf lid van deze club. ORA, Onze Hemelse Rijkdommen Assurantie. Ja, als je nou echt de verzekering wil die 100% zeker goed voor jouw geld zorgt. Ga dan bij deze club. Onze Hemelse Rijkdommen Assurantie. Dus ga investeren in Gods Koninkrijk. Ga geld weggeven aan arme mensen. En het is de beste bewaking voor je geld wat er maar is. Die schatten kan je voor de eeuwigheid met je meebrengen, ook als je morgen per ongeluk onder een bus komt. Goed, dus ga investeren in de eeuwigheid. Het volgende stapje wat ik wil zetten is nog even die focus op waar gaat ons hart naar uit. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Waar is ons hart? Ik denk dat we wat dit betreft best wel een probleem hebben. Zowel als volgelingen van Jezus, als mensen uh, om mij heen die Jezus niet volgen. Ik merk dat iedereen, inclusief ikzelf, dat wij allemaal heel erg leven in het nu. Dat is helemaal van deze tijd. Leven in het nu. En die boodschap van Jezus is wat dat betreft een beetje gericht aan dovenmans oren. Ga schatten, verzamelen, voor later, voor in de hemel. We leven allemaal in het nu. Jezus, u heeft mij op deze aarde gezet. U wilde mij dat ik hier zou leven. Dus ik moet me toch vooral bezighouden met deze wereld. Ja, dat is helemaal waar. Maar Jezus zegt, je moet je ook bezighouden met die nieuwe wereld die gaat komen. En dan moet je nu alvast mee gaan bezighouden. Misschien ken je wel het boekje van Eckhart Tolle. Kwam ik laatst tegen, The Power of Now. Gaat helemaal over het nu. En je hoort ook allerlei theorieën ook heel erg over hoe kan je in het nu leven. Mindfulness gaat ook heel erg over het nu. Ja, het gaat allemaal om het nu. Maar Jezus zegt nee, het gaat niet allemaal over het nu. Het gaat over Gods Koninkrijk. Het gaat over Gods Koninkrijk wat nu al komt, maar wat voor altijd zal blijven. Het gaat om investeren in dingen voor de eeuwigheid. Wat dit betreft staat er ook wel... Um, dingen in de Bijbel over dat wij pelgrims worden genoemd volgelingen van Jezus zijn pelgrims, dat betekent wij zijn op reis deze tijdelijke fase hier op deze aardbol is tijdelijk Wij zijn hier slechts als reizigers, als doortrekkers maar het einddoel, daar zijn we nog niet en ja de weg naar het einddoel toe is vaak net zo belangrijk als het einddoel zelf laten we wel wezen maar waar we nu zitten, dit is niet het einddoel. Dit is tijdelijk dat we hier zijn. En nu kun je investeren in dingen voor de eeuwigheid. En ik zeg dit ook wel eens tegen mensen als ik ze spreek. Mensen die ook niet Jezus willen volgen. Dan zeg ik wel eens, een beetje, ik wil jou heel graag tegenkomen in de hemel. Als ik later in de hemel ben, dan wil ik jou daar ontmoeten. En daarom nodig ik je uit, ga ook Jezus volgen. Dat zeg ik wel eens. En ik, en ik zelf investeer ook mijn schatten... Ook op het gebied van evangelisatie. Ik wil zoveel mogelijk mensen ook winnen voor de eeuwigheid. Dat is mijn levensdoel, dus daar stop ik ook mijn schat in. Dus die eeuwigheid. Maar dan zeg je, ja maar in het nu mogen we toch ook genieten van ons geld. We mogen nu toch ook genieten van lekkere vakantie, straks gaan we allemaal weer op vakantie. Ja, nu mogen we ook genieten van ons geld in het hier en nu. Ja, zeker. Daar gaan we nu ook even een tekst van lezen, om het ook een beetje in balans te krijgen. Dat doen we uit het Bijbelboek, 1 Timotheus, en dan hoofdstuk 6, en dan bad ze de 1853. Ik nodig je uit om die er ook even bij te pakken. Even over het genieten in het hier en nu. En niet alleen maar genieten voor de eeuwigheid, maar ook genieten in het hier en nu. Want dat is toch ook goed om te doen. Het antwoord op die vraag is dus ja, dat is ook goed om te doen, maar. Wat zei de 1853? 1 Timotheus, hoofdstuk 6, en dan vers 17 tot 19. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Daar is die, hè? Om ervan te genieten. Waarom hebben we die rijkdom om ervan te genieten? Nou, als je nu stopt met lezen, dan denk je, nou, dat is lekker. Maar het vers gaat nog door, de zin gaat nog door. Maar ook om goed te doen, rijk te zijn, in goede werken. Komma, hij gaat nog verder, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. En dan gaat hij weer verder. Jezus heeft de woorden van Paulus denk ik ook gehoord. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat. Een goed fundament voor de toekomst. Opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Nou, even vers 17, beveel de rijk in deze tegenwoordige wereld. Nou, dat zijn wij. Ja? Nederlanders behoren bij de 10 of 15 procent rijkste mensen van de hele wereld. Dus als je je afvraagt ben ik rijk of arm, jij bent rijk. Dus dit gaat over ons. Dan moeten we niet hoogmoedig worden omdat we zo rijk zijn van, wauw, dat hebben we allemaal zelf gedaan. Nee, dat hebben we gekregen van de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft. Ja, en ja, dan mogen we ervan genieten. Laat nou, dat duidelijk zijn. In het hier en nu. Maar je hebt het ook gekregen van God. In die rijke mate. Om goed te doen. Dus rijk te zijn in goede werken. Dat is één. En je hebt het ook gekregen. Dat is twee. Om vrijgevig te zijn. En bereid om samen te delen. En wat krijg je dan weer als je gaat geven? Vers 19. Dan krijg je weer die schat in de hemel. Dan verzamel je weer schat in de hemel. En Dan krijg je dus een goed fundament voor de toekomst, het eeuwige leven. En we zien hier ook meteen het probleempje van als je alleen maar in het nu wil leven, het probleem kan zijn dat je dan te veel wordt uh, getrokken naar dat geld en bezig zijn met je bezit en je hebzucht. Dat lees je ook in vers 17. Um, hun hoop niet gevestigd houden op onzekerheid van rijkdom, maar op de levende God. Dus je kunt op een gegeven moment alles gaan verwachten van rijkdom. Maar ook van alle andere dingen natuurlijk. Maar nu gaat het even over rijkdom. Dan wordt rijkdom je zekerheid. En ik merk nu, ik ben nu aan het, aan het uh, solliciteren. Ik merk nu dat mijn zekerheid heel makkelijk kan gaan naar mijn baan en naar mijn inkomsten. Dan hoef ik niet meer mijn zekerheid te bouwen op God. Dan weet ik gewoon, als ik zelf gewoon een goede baan vind, dan kan ik prima voor mezelf zorgen. Heb ik God niet nodig? Maar hier lezen we juist, nee, dat is niet waar. Want als je een goede baan hebt, je kunt zo ziek worden. Er kunnen allerlei dingen gebeuren... waardoor je toch weer niet je hoop moet gaan vestigen op je baan... of op je geld of op je bezit. Nee, je moet je hoop vestigen alleen op God. En vers 10 in dit hoofdstuk is ook nog een belangrijke wat dat betreft. Geldzucht is een wortel van alle kwaad. Dat is een beetje in diezelfde lijn. Van, ga niet je hoop vestigen op geld... Want het is de wortel van het kwaad. Ga je hoop vestigen op God. Wat wel belangrijk is om even te zeggen is, er staat niet geld is de wortel van alle kwaad. Dat heb ik mensen wel eens horen zeggen, maar dat is helemaal niet waar. De mensen die dat zeggen moet je niet geloven. Geld is niet slecht of goed. Geld is gewoon neutraal. Maar geldzucht is wel slecht. In het Grieks staat hier liefde voor geld. Ja, liefde voor geld is slecht. Maar geld in zichzelf is prima. Als jij christen bent en je bent multimiljonair, hartstikke goed. Prima. Er is niks mis mee. Alleen, vervolgens is wel aan jou de uitdaging, wat ga je ermee doen? Ga je proberen om heel veel schatten te verzamelen? Is dat het hoofddoel? Ik heb iemand wel eens zo horen zeggen. Als rijkdom een doel wordt, dan is het dom om rijk te willen zijn. Als rijkdom een doel wordt, dan is het dom om rijk te willen zijn. Dus waar het om gaat is, waar is ons hart? Nou, als je wil weten waar je hart naar uitgaat, dan kun je kijken, waar gaat jouw geld naartoe? Waar gaat jouw geld naartoe? Dat is een iets wat je kunt bekijken om, hé, hey, waar zit mijn hart? Want weet je, je kunt heel makkelijk komen onder die macht van geld. Onder die mammon. Waar Jezus het over had in Matthäus hoofd 6. Het is niet zo van ja. Rijke mensen hebben wel eens last van de Mammon, die hebben wel eens last van de, van de macht van het geld. Nee, wij allemaal hebben met die macht van het geld te maken. Als je over een winkelstraat loopt en je voelt allemaal impulsen: van, koop mij, koop mij, koop mij, dat is de Mammon. Als jij naar de winkel gaat met een lijstje met spullen die jij nodig hebt en je komt thuis met veel meer spullen dan heb je te maken gehad met de macht van geld, de macht van bezit. Iets in die winkel wat tegen jou zegt, koop mij, koop mij, koop mij. Dat is de mammon. Het is niet iets heel vaags, het is iets heel reëels waar we allemaal mee te maken hebben. En de mammon kan je heel makkelijk breken en overwinnen door één manier, en dat is geven. Als je gaat geven... Aan goede doelen, als je gaat geven aan arme mensen, om mensen te kunnen helpen. Als je gaat geven aan Gods koninkrijk. Dan is op een gegeven moment je geld op en dan kom je in de supermarkt en dan weet je gewoon, ik heb niet meer. Dus ik kan ook niet meer uitgeven. Daarom moet je ook niet aan het eind van de maand bedenken, nou zal ik nog iets aan God geven? Of aan arme mensen? Nee, dan moet je op een heel rustig moment voor jezelf overwegen. Als je net je inkomsten hebt gehad, waar wil ik mijn geld aan uitgeven eigenlijk? Dus dat is een tip die ik voor je heb. Ga niet kijken hoeveel zal ik weggeven, maar vooral hoeveel heb ik eigenlijk voor mezelf nodig als ik echt eerlijk naar mezelf kijk. En dan is kijken hoeveel wil ik weggeven, maar niet als je aan het eind van de maand bent gekomen, maar gewoon op een rustig moment. Nou, misschien zit je hier wel in en zeg je: zegt van ja, tot nu toe gaat dit allemaal niet over mij, want ik zit in de schulden, ik zit in de schuldhulpsanering, ik leef van 50 euro per week. En dan krijg ik hier een heel pleidooi over geven, geven, geven. Lekker is dat. Nou, we hopen dat we je dan kunnen helpen vanuit deze gemeenschap. Als je financiële problemen hebt. Heb. Want we hebben ook allerlei mensen ook kunnen helpen. God dank. Uh, maar ook als je weinig geld hebt, kun je voor jezelf nagaan. Hoeveel kan ik geven? En dan kan je misschien minder geven dan iemand die veel meer heeft als je in een schuldhulpsanering zit. Maar iedereen kan geven van zijn tijd, van zijn energie en ook van zijn, van zijn geld. Ik heb wel eens tegen iemand gezet die van 50 euro leefde. Die wel nog geld had om twee pakjes check per week te, op te roken. Dat was ongeveer 13 euro in die tijd. Toen zei ik van als ik jou was, zou ik één pakje check gaan roken of helemaal stoppen. En in ieder geval 4, 5 euro aan God geven. Nou dat vond hij echt absurd. Ik zei, ja, nee, volgens mij is dat als je Jezus wil volgen wat je dan moet doen. Nou, hele discussie over gehad. Maar ik moedig je aan, ga hierover in gesprek met God. Ga hierover nadenken. Hé, hey, we gaan zo met elkaar afsluiten. Ik heb nog twee korte praktische tips die ik je wil geven. De eerste is, geef altijd vrijwillig. Die staat niet in het stukje wat we net hebben gelezen. Maar dat kan je wel op allerlei andere plekken in de Bijbel lezen. Um, ik heb hier een foldertje. Geven aan oase, daar zijn allemaal bijbelteksten in met allerlei principes over geven. Bijvoorbeeld, geef altijd vrijwillig. Dus ga niet denken, oh, ik moet geld gaan geven van onze voorganger. Dat staat nergens in de Bijbel. Geef omdat je voorganger het zegt. Ik moedig je echt aan, ga zelf in de Bijbel lezen. Ga zelf al die bijbelteksten opzoeken. En de meeste mensen die hier zitten, denk ik, hebben die bijbelteksten al eens gehad... In een DNA-map, waar ik het al even over had. Uh, alle mensen die hier zijn lid geworden, die zich echt hebben toegewijd aan de oasi, die kennen dat al. Maar als je hier zit en je zegt, ik ken die teksten nog niet. Ik heb nog nooit bewust bijbelstudie gedaan overgeven. Dan moedig ik je aan, ga het alsjeblieft doen. Zodat je ook schatten gaat verzamelen voor in de hemel. Zoals Jezus dat zegt. En daar zit onder andere in, geef altijd vrijwillig. Deze boekjes liggen ook nog om de hoek. Uh, even kijken, Betty, waar zit je? Ja, Betty is onze penningmeester. Wil je heel even zwaaien naar iedereen? Ja? Dus als je vragen hebt over geven, ga dan even naar Betty toe. Maar je mag ook nog naar mij toe komen als je dat wil. Want ik wil er graag met je over in gesprek. Maar, dat is even het nadeeltje van dit uh, foldertje. er staan allemaal Bijbelteksten op en er is ook hele goede uitleg over geven aan de oase rekeningnummer staat er ook in en zo... maar het is nog een oud foldertje... ik zag ook nog Sanne van Dijk daar staan... die de eerste jaren uh, penningmeester is geweest... maar weet dus, ga niet naar Sanne toe... maar zei net, nou het mag wel... maar ga vooral naar Betty toe. Ja? Maar het gaat vooral even om die bijbelteksten. Dat je die zelf gaat lezen op een rustig moment... om er gewoon eens over na te denken. Het laatste tip... daar zie je ook allemaal bijbelteksten over in dat foldertje... is over... God bezit alles... En wij mogen het alleen maar tijdelijk beheren. Dat vind ik ook een heel belangrijk advies. Waarom? Als je dat niet begrijpt, dan wordt geef altijd van ja, ja, ik moet geven. Ik, ik heb er eigenlijk geen zin in. Dan kun je nooit blij geven. Terwijl het echt ook een opdracht is in de Bijbel om blij te gaan geven. Dat kan alleen maar als je bedenkt dat het niet van jou is wat je hebt. Zoals we het ook hebben gelezen in, in 1 Timotheus 6. God die ons alle dingen in rijke mate verschaft... God is het die ons alles geeft. Als je dat begrijpt, dan kan je geven uit dankbaarheid. Dan denk je, wauw, ik heb zoveel gekregen van God. Ik ga ook op mijn beurt geven. En ik ga vreugdevol geven. Dus ik hoop dat je na nou, aanleiding van vandaag in ieder geval voor jezelf wil nagaan van, oh ja, wat doe ik eigenlijk met geven? Dat je daar tijd voor wil nemen om daarover te praten met mensen om je heen, met je partner, als je die hebt, met, met vrienden, met familie, dat je erover gaat bidden en dat je opnieuw gaat kijken: van, hé, hoeveel wil ik geven? Zodat je proactief ook daarin Jezus gaat volgen. Dat je niet pas gaat nadenken over je financiën als je weer eens wisselt van baan, of als je één dag minder bent gaan werken, of als je één dag meer gaat werken. Maar dat je eerst kijkt: hé, hoeveel wil ik gewoon vanuit mezelf geven? Hoeveel heb ik eigenlijk voor mezelf echt nodig? Laten we samen bidden en dan gaan we met elkaar zingen. Hemelse Vader, we hebben het gehad over Jezus volgen en onze portemonnee. Heer, de Bijbel staat echt letterlijk bol van teksten over bezit en geld. En juist omdat het zoiets belangrijks is, ja, is de duivel er ook heel sterk in. Is er ook zoiets als, als, als hebzucht of geldzucht? En uh, de God van de mammon hebben we over gelezen. Heer, maar ja, het is ons verlangen om goed met onze bezittingen... met het geld om te gaan wat u ons tijdelijk toevertrouwt. Wat u ons geeft aan financiën, maar ook wat u ons geeft aan gaven en talenten. Wat u ons geeft aan tijd, wat u ons geeft aan gezondheid, aan energie... Hier u geeft ons zoveel waar we rentmeester over zijn. Waar we tijdelijk beheerder over mogen zijn. En het is ons gebed dat u ons daarin zult leiden, zodat wij zullen geven wat u van ons vraagt om te geven. Hier en ik vraag u dat we ook hierin Jezus zullen volgen in deze gemeenschap. Ook in onze portemonnee. Ook als we dat soms lastig vinden. Heer, helpt u ons. En ik bid ook, Heer, als er ook mensen zijn die ook zo'n vondertje mee naar huis willen nemen... of die op een andere manier ook hierover willen doordenken of reflecteren... dat u hen ook zult zegenen en leiden. Heer, zodat wij vanuit deze gemeenschap... ook zoveel mogelijk mensen kunnen helpen in deze wijk... Heer, dat we zoveel mogelijk mensen kunnen dienen met uw liefde. Heer, dat we er echt voor mensen kunnen zijn en dat we slagkracht krijgen. Heer, maak ons een financieel gezonde gemeenschap. Heer, zodat we u tot zegen kunnen zijn, de wijk tot zegen kunnen zijn. Heer, helpt u ons. In de naam van Jezus. Amen.